Het kabinet wil weinig of niets kwijt over de situatie. Er is sprake van intensief diplomatiek verkeer, is de enige commentaar van het ministerie van Defensie. Premier Rutte zei vrijdag dat alles erop is gericht de drie veilig naar Nederland te laten terugkeren. Rotterdam wil het mogelijk maken om huisjesmelkers een verhuurverbod op te leggen. Wethouder Karakus heeft erover een brief geschreven aan verschillende ministers... omdat voor het plan de wet moet worden gewijzigd. Wat je in de praktijk ziet is dat ze een, inderdaad een hypotheek hebben. Vervolgens zie je gewoon dat die woning wordt ingezet voor illegale criminele activiteiten... en een plantage overbewoning. Dus er worden mensen ook uitgebuit. En via de inkomsten de, wordt dan de hypotheek afgelost... Verhuurders die zich daar niet aan houden... moeten via een rechtelijke machtiging verplicht worden om hun pand te verkopen. Ook de banken moeten kritischer zijn op huisjes melkers. Scharakoes vindt dat ze sneller de hypotheek van de verhuurder moeten intrekken. Vorig jaar deden de banken dat bij een derde van de criminele verhuurders. En de Rotterdamse wethouder vindt dat veel te weinig.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 Ja, dat betekent dat een huurquote, dus nog buiten andere woonlasten... al gauw in de buurt van de 40 procent komt. Huiskopen lukt ook niet, want ze hebben onvoldoende leencapaciteit. Vaak wordt er gezegd, nou ja, je moet toch vijf keer je inkomen. Dat is het maximum wat je aan een hypotheek kunt krijgen. Ja, en heel veel woningen zijn er niet van tot 150.000 te kopen. De Woonbond vindt dat de inkomensgrens moet worden verhoogd... zodat meer mensen met een middeninkomen een huis kunnen huren. Bij een verkeersongeluk net over de Duitse grens bij Kerkraden zijn gisteravond twee mannen uit Nederland om het leven gekomen. Ze reden met hun auto eerst tegen een lantaarnpaal en botsten daarna op een tegemoetkomende auto. De 22-jarige bestuurder van de auto overleed ter plekke, zijn passagier overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte licht gewond. De Duitse politie vermoedt dat het Nederlands tweetal te hard reed.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog files richting Amsterdam. weer op de A1, uh, daar staat voor knoop bij de berg 5 kilometer. A4 ook 5 kilometer tussen Schiphol en Knoppen-De Nieuwe Meer. En op de A8, daar staat tussen knoppen Sandam en Knoppen-Koenplein 4 kilometer. Er staat een auto stil en die blokkeert bij Knoppen-Koenplein de linker rijstrook.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederlandse boeren luiden de noodklok over goedkoop Zuid-Amerikaans vlees. In Limburg is het CDA niet meer de grootste terug naar de tijd... dat de katholieke zuil nog oppermachtig was. Wat wordt we de persoon gezegd? Dat je voor de... Voor de KWP, ja. Hoe staan we nou? Ja, dat is dus inmiddels anders. Rechtsinhaler vermindert de files en het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf en half over tien, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Tienduizenden Nederlandse boerenbedrijven staat een zware klap te wachten nu de Europese Unie op het punt staat de grens open te gooien voor goedkoop vlees uit Brazilië en Argentinië. LTO Nederland doet een dringende oproep aan Den Haag en aan Brussel om dit tegen te gaan. Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, Goedemorgen. Goedemorgen. Proberen we het allemaal een beetje eerlijker te maken in de wereld, gaat u de handelsbarrières weer optrekken? Ja, ja, en zo te gek voor woorden zijn als we dat zouden doen... als Nederlandse boeren en tuinders. Maar in dit geval ligt het toch even anders. Want Hoe ligt dat dan? Nou, Om te beginnen zijn wij de ene grootste exporteur... wat voedsel betreft ter wereld. Dus we hebben wel wat uh, uh, te bieden aan de wereld. Ook als je kijkt naar goed voedsel. Maar hier gaat het specifiek om iets anders. Hier gaat het specifiek over... Hoe drijf je die handel? En wij zijn net in Europa, of eigenlijk al lange tijd... maar ook zeker in Nederland, bezig om het dierenwelzijn te verbeteren. Op dit moment zijn Nederlandse veehouders ja, we horen de tot top drie van de wereld. Ja. We maken afspraken met supermarkten... dat varkens meer ruimte krijgen. Dat kippen meer buiten kunnen lopen. En op zo'n moment een handelsovereenkomst afsluiten... en daarmee weten dat je een enorme vloed vlees binnenhaalt... waar geen enkele controle op is op de manier waarop de dieren worden gehouden. Geen enkele controle met betrekking tot milieu. Geen enkele controle met betrekking tot eventueel hormoongebruik. Nou, dat lijkt ons geen goede stap en is strijd met wat we in Europa afspreken. Dus op dat en... vlees uit Zuid-Amerika is geen enkele controle? Er is uh, wel controle op de kwaliteit... maar de manier van houden staat niet in discussie op deze... Maar of ze op... hormonen krijgen of antibiotica krijgen... Uh, daar is veel en veel minder controle als in Europa. Dat kun je op zich regelen. Maar voor ons gaat het ook niet zozeer dat wij tegen een handelsovereenkomst zijn. Maar we vinden wel de standaard die we in Europa inmiddels ontwikkeld hebben... daar zijn we trots op. Die ja. willen we vasthouden. Ja. En het moet niet zo zijn dat het wel met de kraan open wordt. Ja, maar ik dat... hoor juist altijd dat Argentijnse vlees hartstikke goed is kwalitatief. Er wordt altijd mee geadverteerd. Uiteraard, onze collega's in Argentinië en Brazilië uh, leveren ook een goed product, alleen onder andere omstandigheden. Ja. En wij hebben in Europa en in Nederland afgesproken dat we ook erg goed gaan letten hoe houden we de dieren. Ja. Uh, houden we rekening met het klimaat? Houden we rekening met dierenwelzijn? Ja. En als wij een overeenkomst kunnen sluiten waarin ook die voorwaarden worden opgenomen, ja. zullen we ons niet meer horen. Goed, uh, toch nog even naar dat vlees uit Zuid-Amerika, wat daar dan mee is. Waarom is het zo goedkoper, zoveel goedkoper dan in Nederland? Als je kijkt naar de productieomstandigheden in Zuid-Amerika, heb je hele grote bedrijven. Ja. Dus je ziet qua schaal hebben ze een, een, een zekere voorsprong. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar regelgeving, als je kijkt naar de manieren waarop je dieren houdt. dan is de kostprijs in Europa en in Nederland domweg hoger. Want ze mogen, allemaal, dikke, ze mogen allemaal dingen doen die wij hier van wakker dieren niet mogen, zou ik maar zeggen. Ja, zo zou je het kunnen st Even stellen. Maar in ieder geval, zij hebben die eisen niet. En nogmaals, als we een afspraak maken met die landen dat uh, zij aan dezelfde eisen voldoen waaraan Europese boeren moeten voldoen... Dan hoort, u, dan hoort u u niet dan meer. Dan zijn wij voor een overeenkomst. Goed, maar dat is vooralsnog niet het geval. Wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven als deze plannen doorgaan... dus laten we zeggen zonder de clausules die u graag wilt inbouwen? Nou, dan zal het een behoorlijke klap zijn. Hoe groot? Het is al berekend op Europees vlak dat je praat over tientallen miljarden schade. Of in dit geval bedrijven die het toch zullen moeten stoppen. Hoeveel in Nederland? En dat, in Nederland praat je gauw over een paar miljard. Want uh, ja, de Nederlandse sector, vleessector is goed voor 90.000 banen. We hebben een omzet van vele miljarden. We leveren nogal wat werkgelegenheid. En het bijzondere is dat wij koploper zijn op het terrein van bijvoorbeeld klimaatmaatregelen en op dierenwelzijn. Ja. Dus we hebben veel te verliezen. Ja. Het is niet voor niets dat wij de noodklokken luiden. Goed, hoeveel bedrijven dreigen er op de fles te gaan? Als ik uh, kijk hoe dit zich ontwikkelt, maar wij laten het zover niet komen. Hè. Het is niet nee, voor niets nee, maar dat nee, maar wij de belten... doen. als de plannen brengen. doorgaan, zoals ze op plannen doorgaan is dat ja. een kaalslag op het platteland. En dan praat je snel over duizenden bedrijven. Duizenden bedrijven? Ja. Met hoeveel banen dus? En nou, we hebben 90.000 uh, banen in die sector. Ja. Nou, uh, daar kan een snel een derde af natuurlijk. 30.000 banen. En dan, dan, als je daarnaar kijkt naar die cijfers... maar nogmaals, het is geen kwestie van... Een soort Calimero gedrag. Nee, wij hebben iets om te verdedigen. Ja. Dus wij gaan ook niet uit van een verliezerscenario. Nee, daar wij komen zeggen, we zo over te spreken. Maar even om in kaart te brengen wat er gebeurt als deze plannen toch doorgaan... dan zegt u eigenlijk dat duizenden bedrijven in Nederland op de fles gaan... en dat 30.000 banen verloren gaan. Als die duizenden bedrijven echt in gevaar komen... zul je zien dat in de verwerking van het vlees, van de producten, van de eieren, wat dan ook... zul je zien dat er vele duizenden banen aan verloren gaan. En Europees gezien is dat becijferd. En als je dat omzet naar Nederland, dan praat je echt over eh, toch tienduizenden banen. Goed, maar wij zijn opgevoed De afgelopen jaren, namelijk we gaan zoveel mogelijk biologisch eten. Je kunt geen supermarkt meer binnenlopen of inmiddels staat er heel erg veel in de schappen wat biologisch geproduceerd is. Dus dat willen we ook eten, dat is gezonder voor ons. We eten minder vlees als we goed naar alles en iedereen luisteren. Dus dan hebt u toch helemaal niks te vrezen, want die consument wil dat goedkope vlees helemaal niet meer. Ja, ik zou willen dat die wereld er zo uitzag. Want dan ja. hadden wij een geweldige voorsprong... omdat wij het uitgerekend op die punten goed doen. Hè? Ja. We hebben als Nederlandse sector bijvoorbeeld in de varkenshouderij... een contract afgesloten met Albert Heijn... voor een beter leven varkens, voor 1 miljoen varkens. Ja. Wij hebben rondeeleieren. En ik kan u nog een aantal voorbeelden noemen. Maar het zijn allemaal nog kleine segmenten. We staan aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Ja. En LTO kiest ja. nadrukkelijk voor duurzame veehouderij. Wij ja. willen graag juist dierenwelzijn, op de manier waarop we dieren houden... Ja. zorgvuldig omgaan met veevoer. We hebben convenanten afgesloten voor zorgvuldig veevoer... Ja. omdat het goed geproduceerd is. Ja. Die weg willen wij verder gaan. Goed. En het, het is nog een lange weg richting de consument... maar we zijn bezig de supermarkt te overtuigen... het enige wat we nog wel nodig hebben is ook... Daarop goede spelregels. Op dit moment staan boeren nog op afstand ten opzichte van de supermarkt. Ja. Maar dat heet uh, mededinging. Ja. Daar moeten we nog nodig op doen. Dus u probeert de supermarkten ervan overtuigen... koop die spullen niet, koop onze spullen, want die zijn gewoon beter. In ieder geval zo geproduceerd zoals de burger er graag wil. Ja. En het zou te gek voor woorden zijn als supermarkten en LTO of de boeren... niet ja. samen zouden optrekken als de burger zegt... wij ja. willen, vinden het belangrijk dat dierenwelzijn dat het, uh, echt ook gepraktiseerd wordt. Ja. Dan moet het mogelijk zijn om dat ook... In de supermarkt te verkopen, maar we staan aan het begin van een lange weg. Ik dat is nog, nog twee, niet gewonnen? Wil ik nog twee dingen van u weten? Namelijk één is er wel BSE-controle op dat vlees. Er zijn uh, uh, controles op het vlees, dus uh, ook met betrekking tot uh, bepaalde, bepaalde ziektes. Nou, met BSE zullen de proeven daar kun je afspraken over maken. Dat is ja, wel. Maar zijn die er al? Die zijn op dit moment wordt er wel en op importen gecontroleerd. Dus we lopen geen risico als we argentijnse of Braziliaans vlees eten dat we BSE oplopen. Kortsveld, Jacob. Nee, als, je nu, als je nu ziet hoe de import, hoe de controles zijn. dan mag je verwachten van de EU. dat die controles goed kunnen zijn. En ja, daar... kunnen zijn of zijn? Nee, dat die goed zijn. Ja, dioxinekippen? Um, daar, daar worden gewoon de steekproefgewijs controles uitgevoerd. Ja. Maar daar zit ons punt nog niet. Ons nee. punt zit op een ander punt. Ja, dat, dat begrijp ik. Daar komen we nu op. Maar ik wil dit even zeker weten. Dat we dus niet het risico lopen op die ziektes. Ja. En daarvan zegt u dus, daar zit het hem niet. De vraag is wat u dan gaat doen. om de staatssecretaris, dat is Henk Bleker te overtuigen. Nou, wij bewandelen we twee wegen. Wij we zijn al een tijd bezig om de Brusselse politiek te bewerken. Ja. Met succes richting het Europese parlement. Die inmiddels ja. heeft uitgesproken dat ze het met ons eens zijn. Ja. Nu de Europese Commissie nog. En nu de staatssecretaris. Ja. Deze week zullen wij een, uh, een brief sturen naar de staatssecretaris... waarin we aangeven wat... Wij verwachten van de Nederlandse regering volgende week met de gesprekken in Brussel. Ja. We zullen de Kamer ook informeren ja. en we zullen ook tegen de Kamer zeggen: het is cruciaal waar we jullie voor kiezen en ook voor de staatssecretaris. Ja, maar de staatssecretaris zit die is en van economische zaken. Waar allemaal ambtenaren zitten die voor vrijhandel zijn en die is van landbouw. Waar belangrijker te gaan zitten? Ja, het mooie is van de Nederlandse agrarische sector dat wij en voor vrijhandel zijn, ja. maar tegelijkertijd ook echt waken op de manier waarop we zaken produceren. Ja. Dat is een unieke combinatie in de wereld, ja. daar zijn we zuinig op... Goed. en we zullen de staatssecretaris daar ook nadrukkelijk op aanspreken. Moet de staatssecretaris dit gaan tegenhouden en een stokje voor steken? Wat moet hij doen? Hij moet zo onderhandelen, als er een akkoord komt... dat alles wat je importeert aan dezelfde eisen voldoet... wat wij ook aan Europese veehouder's vragen. Dus eerlijke concurrentie. En dat is eerlijke handel, daar staan wij voor. Goed. Albert Jan Maat, de staatssecretaris Henk Bleker is dat uiteraard ook om een reactie gevraagd. Maar die wil niet reageren, althans is niet in de gelegenheid om dat te doen. heeft andere verplichtingen op deze dinsdagochtend. Ik dank u wel voor uw komst hier naar Hilversum. Graag gedaan. Nou, wat we woensdag mee hebben gemaakt bij de Provinciale Statenverkiezingen... dat is echt een revolutie in Limburg. Het CDA was decennia lang al machtig in Limburg.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 In katholiek Limburg gooien veel van dit soort grapjes. Ze stammen uit de tijd dat de katholieke zuil nog oppermachtig was. Vandaag gaan we terug naar die tijd met Harm van Attenveld en een 86-jarige pastoor. Zo, dan gaan we de kerk in. Dit is de Martinuskerk. En die is van de Bosse school. Het is een kerk met veel eenvoud. Het is een rustgevende kerk. Deken Evert Huisman is al 28 jaar de pastoor van Genep. Daarvoor was hij pastoor van het Limburgse dorpje Koningsbos en kapelaan in Roermond. Vorig jaar vierde hij zijn 60-jarig priesterjubileum. Huisman is de op na oudste priester in het bisdom Limburg en weet precies hoe het vroeger toeging. tussen KVP, laat als CDA-politici, en de lokale geestelijke. Die hadden een nauwe band. De politici, en met name de burgemeesters en de pastoors, er waren twee handen op één wijk. En die werkte heel nauw samen. Dus wil je iets gedaan krijgen in de politiek... dan ging je naar de persoon toe. Want dan had je kans dat er wat gebeurde. Want die had invloed. Dus er was een, een, een, een verstrengeling van belangen. En daardoor uh, het verwondert het mij ook niet dat nu, nu die verstrengeling weg is. Dus en de kerk en de politiek, de CDA, daar beide de gevolgen van ondervinden. vinden. Van Gennep naar Maastricht, naar verpleeghuis De Zeven Bronnen... waar deze dagen de gym begeleid wordt door carnavalsmuziek. Limburgse ouderen vertellen er met graagte... over die verstrengeling tussen politiek en geloof... in de destijds almachtige katholieke zuil. We hebben door de pastoor gezegd... dat je voor de KVP we nou? En dat deed je dan braaf? Ja, want als je dat niet deed, dan ze je, je dat je niet in de hemel kwam of dat je zonde deed. De duivel hier en, de, en het vuur daar en zo. Niemand durfde aan iets anders te stemmen hier. Die, jongen die mensen hier hangen op het lijf. Het was verschrikkelijk. Het is net als ze vroeger om, om, voor de gek gehouden hebben. Het CDA, u. Dat CDA, ja, ja. En ook de persoon en zoiets allemaal. Want het was in die tijd dat mijn vader... Sigaaren rookte. En dan werd vanaf de preekstoel gezegd: in de vaste mag je niet roken voor zaterdags 12 uur. Maar wie kwam je maandags tegen op de, op de straat? Dat was meneer Pistoor met een hele grote sigaar in zijn mond. En toen was het met alle dingen wel zo. Dat blijkt de laatste tijd ook dat die almachtig zijn geweest. Alleen op verkeerd gebied. Ja, je doelt op uh, ja. de misbruikaffaires. Ja, ja, ja. ja. Je hoort CDA gestemd? Ja, ja, zeker. Hoe lang? Zeker. Ja, dat weet ik niet, hoe lang dat het gebeurd is. Maar ja, na de hand denk je van maar. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, ja. Waarom dacht hij van maar? Ja. Ja, ja, omdat ze het niet goed behandelen. Ik was op termijn, en daar daalden we naar beneden met 3000 mensen per ploeg. En dan was ik vertrouwensman. En er waren die knapen ook dan, de regering. Het CDA. Ja, ja. En ik, als iemand van die arbeiders mij wat kon vertellen wat niet goed was. dan ging je naar de grote baas. En dat waren ook CDA's. Allemaal. En weet je wat die tegen mij zeiden? Je moet afstand bewaren. Begrijp je wat afstand is? En dat arbeiders en bazen van elkaar moeten afleven. Je kunt uh, het CDA vergelijken met Rome, Rome staat ook. Te ver van, van de mensen af. En het CDA eigenlijk ook. Ik vind dat gewoon voor de gek gehouden zijn... en dat we vroeger om alles moesten doen wat zij zeiden. Nou, en dat is allemaal op niks uitgedraaid. Ik begrijp dat ze het zeggen. Terug in Gennep, deken Huisman reageert. De, de huigelachtigheid, de onoprechtheid uh, van, van de kerk... ze hebben ons voor de gek gehouden. Dit is een diepere kwestie, maar daar zit hetzelfde ondergeluid in. Hè? Ja, want daar speelt dat misbruik, bij dat gevoelen... dat voor de gek gehouden worden, speelt daarbij natuurlijk ook mee. Ja, speelt mee. Zie je wel, ze verkondigen iets. en uh, het, het is, het is, is gewoon uh, wat ze zelf ook niet doen. En dan willen ze ons opdringen. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Ik heb het oud jaar, een nieuw jaar, een preek gehouden hier. En daar heb ik over de verouderde kerk gehad in de middeleeuwen een bolwerk geworden van macht. En dat is een beetje zo gebleven tot, tot nu onderhand toe. U zegt, eigenlijk is de kerk blijven hangen in de middeleeuwen? Ja, ja, dat vind ik wel. Dat is de kerk van pracht en van praal en van macht. En dat is nog lang niet weg. Maar dat is precies die kerk waarvan die oudere mensen nu zeggen... dat is de kerk die ons al die jaren voor de rek heeft gehouden. Ja, ja dat zeggen zij ze dan natuurlijk. Ze zeggen, je leeft nu in een andere tijd. Het viel mij op... De... Dat was Verhagen van de CDA, nu na de verkiezingen. Wat zei hij? Hij zegt, wij moeten als partij goede keuzes maken. En dan moeten we de mensen leren die keuzes over te nemen. Toen dacht ik, man, dat is nou precies wat je niet moet doen. Je moet luisteren naar wat de mensen graag voor keuzes zien. En dan moet je de leiding die keuzes gaan bevorderen. Zonder dus gaan. En dat doet Wilders. Die, die luistert naar de luister. Morgen deel 3 van het verdriet van Limburg. Dan een portret van Gerard Mertens. Dat is een van de machtigste katholieke bestuurders van naoorlogs-Nederland. werd toen wel eens gezegd... als je minister van Lambert wil worden, dan moet je bij mechters langs gaan. Dat is dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks rechts inhalen vermindert de files. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Ik ben woedend en ik wil mijn stem terug. Ik heb vorige week na ellenlang wikken en wegen... dan toch de stap genomen door op u, meneer Wilders, te stemmen. En nu, nog geen week later, valt u, meneer Wilders... in één klap door één Twitterbericht keihard van uw sokkel. De reden dat ik op u gestemd heb, meneer Wilders, is omdat u de enige was... die zonder slag of stoot opkwam voor de Nederlanders. Het eigen volk, de gewone, hardwerkende mensen, Henk en Ingrid. Wij stonden toch bij u op de eerste plaats, meneer Wilders, of niet soms? Leg mij dan maar eens uit, meneer Wilders, waarom u het zo dom van koningin Beatrix vindt... om met de sultan van Oman te gaan eten. Of vindt meneer Wilders de Nederlandse economie opeens niet meer zo belangrijk... Oh nee, het kost Nederland en daarmee de Nederlander, dus Henk en Ingrid... slechts honderden miljoenen aan inkomsten... maar dat is voor u kennelijk opeens niet zo interessant meer. En wie gaan die misgelopen honderden miljoenen dan wel niet betalen, meneer Wilders? De belastingbetaler misschien? Juist, Henk en Ingrid dus. U was het toch, die ons met veel bombariën heeft uitgelegd... dat het in het Midden-Oosten toch veel erger zou worden na die revoluties? De macht zou toch in handen vallen van de aanhangers... van die verwerpelijke fascistische ideologie... en die zouden toch onmiddellijk de sharia invoeren... met alle verschrikkelijke middeleeuwse gevolgen van dien? Of bent u opeens principieel tegen de sultan van Oman, meneer Wilders... omdat hij leiding geeft aan iets wat niet democratisch is? Wellicht zou u dan eens goed in de spiegel moeten kijken, meneer Wilders. Nee, meneer Wilders, onze koningin, die u zo dom vindt, meneer Wilders, waar is uw respect om onze koningin zo te bestempelen, is nog de enige die het belang van Henk en Ingrid ter harte neemt en met gevaar voor eigen leven die orders gaat binnenhalen in dat levensgevaarlijke woestijnland. En daardoor mogen wij, de Nederlanders, vier schitterende oorlogsvergatten afleveren aan die vriendelijke sultan van Omaam, waarmee hij vanaf zee al die demonstrerende al qaeda taliban sharia-moslims kapot kan schieten, zodat wij er op alle fronten... warmtjes, gezellig en veilig bij zitten. Een zogenaamde win-win-situatie waarbij het mes vlijmscherp aan twee kanten snijdt. Nee, meneer Wilders, ik heb toch werkelijk het sterke vermoeden... dat die misselijkmakende islamisering, net als bij die verschrikkelijke partij van de arbeid... inmiddels ook bij u toegeslagen is. Het wordt hoog tijd voor een sterker geluid. Lang leven de koningin. Hoera! Hoera! Hoera, meneer Wilders. Oh. Zei Diederik en Morgen de dag van het muur van Koos Postema. Een prestance naturelle, een démarche sensuelle. Presque een envie je me die aïe. Tout faire pour les fleurer. Sans jamais la toucher Pour sans cesse la deviner Je me dis aïe aïe aïe Je me dis aïe ...van Suarez. Het is vier minuten voor half elf. Dames en heren rechts inhalen en op de linkerbaan blijven rijden... ...vermindert de files op vooral de brede snelwegen. Maar in Nederland is dat verboden. En van dat verbod, daar moeten we van af, zegt verkeersdeskundige Erik Jongenotter, En die is van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Meneer Jongenotter. goedemorgen. Goedemorgen. Gevaarlijk, wat u wil. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil. Omdat, terwijl die nuance dat we uh, dat niet overal uh, moeten doen. Ja. En niet altijd, maar alleen bij maximumsnelheden snelheden van 90 km u en, en lager. Ja. En maar juist krijg... op de brede snelwegen, toch? Sorry? Vooral op de brede snelwegen las ik net. Uh, ja, op de brede snelwegen. En uh, ja, dan mag je toch uh, geen 90, dan mag je 100 of 120? Dan mag je inderdaad 100 of 120 als het rustig is. Ja. En Rijkswaterstaat is dus op dit moment heel erg bezig met uh, dynamische maximumsnelheden. snelheden. Ja. Uh, die willen ze gebruiken om te zorgen dat er wat minder snel files ontstaan. Ja. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dit nu dat artikel heb geschreven in de NRC. Um, voer dan ook gelijk deze maatregel in. Op het moment dat je 90 uh, of uh, langzamer moet gaan rijden. dat ja. zijn de matrixpakken die je aangaan. op het moment dat er file is of file gaat komen. Ja. En op dit moment is het zo dat je dan uh, nog steeds rechts moet houden. Behalve als er echt file is. Nou, dat is vaak ook onduidelijk voor de weggebruiker. Ja. van Wanneer is er nu echt file. Zeker op die hele brede snelwegen. En aan de linkerkant is er al wel file. En rechts nog niet. Of andersom. Ja. En uh, ja, men enige zich eraan het is onduidelijk. En, ja. met deze maatregel creëert duidelijkheid. Ja. En de mensen krijgen de mogelijkheid om uh, zeg maar, zich uh, buiten het gevoel van, van invoegen en uitvoegen te begeven. Dus eigenlijk moeten we gaan rijden als Ja, uh, nou, in, in Frankrijk... Uh, die, daar wordt wel eens uh, ja. Ja, wat wat anders omgaan ja. met de regels ja. zeg maar ja nou want ik links en rechts inhalen uh, nou, ja. lekker blijven rijden waar je rijdt ze kunnen nu dat om, allemaal omheen. maar wat harder ja, ja in dit geval zou ik zeggen van, uh, doe dat alleen bij, ja. uh, bij de lagere snelheid ja. zeg maar uh, is het niet zo dat in Nederland eigenlijk iedereen dat al doet namelijk de rechterbaan gaat vaak sneller uiteindelijk dan de linkerbaan als er file is dat wel een beetje te veel gedaan, met name op het moment dat het heel erg druk is en dan zit de rechterstrook helemaal vol ja. en dan uh, kunnen de mensen die je in wil voegen, die kunnen er niet in. En op het moment dat je toevallig wat laat bent door verkeersomstandigheden of net even iemand naast je heeft gezeten ja. en je wilt nog uitvoegen, ja en die rechterrijstrook zit helemaal vol. Ja, dan ja. kom je er moeilijk tussen en ja, ja. ja goed, dan gooi je hem er maar tussen ja. en dan krijg je dus die, die harmonica effecten. Ja, maar toch stelt u nou net zelf voor om rechts te gaan inhalen. Uh, nou nee, rechts inhouden zal in, uh, bij die lagere snelheden in de praktijk weinig gebeuren. Omdat de maximumsnelheid voor iedereen dan gelijk is. Ja. Dus als het gebeurt dan is het met een uh, relatief kleine snelheidsverschil. Het belangrijkste is dat mensen die nog, de, er nog niet af hoeven, gewoon links blijven rijden. En dus de ruimte geven aan die mensen die er wel af willen. En de ruimte geven aan mensen die vanaf de andere weg ja, dus sneller bij, op willen rijden. Bij file links blijven rijden? Uh, op het moment dat dat gebeurt, ja, dan heeft dat uh, veel voordelen. Je kunt uh, voorkomen dat, uh, wellicht voorkomen dat de file ontstaat. Ja. En uh, anders uh, zorgen dat uh, de file gewoon een stuk korter wordt ja. dan nu het geval is. Moet wel de wet worden veranderd, hè? Dat duurt eventjes in dit land, meestal. Uh, nou, sommige dingen blijken snel te kunnen gaan. Hoe bedoelt u? Nou, als ik kijk naar de 130 km per uur, dan ah. is de bereidheid om, om snel iets te doen. Dus u zegt, uh, 130 km op de afsluitdijk, dan, dan meteen links blijven rijden bij files als je op wegen waar je 90 mag rijden of langzamer. Uh, nou, ik zou zeggen, ja. de minister wil graag uh, die 130 hebben, maar die zegt ook van ik wil de snelheden wat, wat, wat wel wat scherper ja. gaan handhaven en ik wil ja. ook die dynamische maximumsnelheden. snelheden. Ja. Uh, meer gaan gebruiken. Ja. En daar past het heel goed bij, bij die goed. dynamische maximumsnelheden. Meneer Jongenotter van Ingenieursbureau Witteveen en Bos, ik dank u wel. Het is namelijk bijna half elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... en het woord te geven aan Prem Radakisoen. Prem, waar hang je uit vandaag? Prem waar hang je uit vandaag? Goeiemorgen Sven, ik ben bij CHE-CHE. Tje, dat is de christelijke hogeschool in Ede. En uh, in de bus zit al Rob De Nijs, die gaat straks komen. En we praten met Alma Boenderveenstra. Veenstra. Ja, dat zegt u in misschien als luisteraar niets. Maar deze vrouw was de baas over de communicatie van de Nederlandse publieke omroep. Een machtige vrouw die kan iedereen manipuleren wat ze wil. En die vrouw gaat overstappen en ze is directeur nu geworden van de Academie voor Journalistiek op de christelijke hogeschool in Ede. Wat bezielt haar? En vandaag is het Internationale Vrouwendag, dus dan is het wel leuk om daarover te praten. En Rob de Nees gaat het prachtig liedje zingen straks in de uitzending. over vrouwen en vriendinnen en dergelijke. Maar eerst krijgt u Jan van de Putten met het gezeur in Afrika. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een zware Nederlandse delegatie is aangekomen op Malta... voor onderhandelingen over drie Nederlandse militairen in Libië. Een van de delegatieleden zou secretaris-generaal Kronenburg zijn... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De drie Nederlanders zitten sinds vorige week in Libië vast.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 En bij een verkeersongeluk net over de Duitse grens bij Kerkraden zijn gisteravond twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze reden met hun auto eerst tegen een lantaarnpaal en botsten daarna tegen een tegemoetkomende auto. En de Duitse politie denkt dat de Nederlanders te hard reden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat de bussemenmuilen 5 kilometer. Het is Radio 1, NTR, Remtime, Remradicationen. De hogescholen staan onder druk. Salarissen van bestuurders die te hoog zijn, fraude, falende bestuurders. Dat is het beeld dat overheerst. Maar in het rustieke Ede, midden in de Bijbelbelt, ligt Che. Niet Che Guevara de grote vrijheidsstrijder, maar de christelijke hogeschool Ede, die al zeven keer op rij is uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland. Alma Boender-Veenstra is de kerstverse directrice van de Academie Journalistiek en Communicatie. Een glanzende carrière in omroepland verruilt deze vrouw voor een carrière in het onderwijs. Vandaag praten we in Primetime over het wel en wie van de hogescholen. Moeten de patjepeers in de rest van Nederland een voorbeeld nemen, Antje? Wat vindt u? Zijn de hogescholen nou overal een puinhoop? Is het beeld verkeerd? Zit je op een hogeschool en heb je net met vrouw de tentamens gekocht? Bel me alsjeblieft, want er is niets mis mee. Wij deden het vroeger met stencilmachines. 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Hoe eerder u belt, hoe groter de kans is dat u in de uitzending komt. Welkom bij Primtime. Wat studeer jij? Journalistiek. Jij? Journalistiek. Jij? Journalistiek. Jij? Journalistiek. Dit zijn allemaal kleine primmetjes, SPJ. Ja, journalistiek. Ja. En jij? Journalistiek. Oké, okay, waar woon jij? Um, ik woon nu in Ede op Kamers, maar ik kom uit Brabant. Waarom kom je bij de Christelijke Hogeschool in Ede journalistiek studeren? Nou, vanwege mijn overtuigingen. Het leek me wel een goed plan. Oh, je bent christen? Ik ben christen. Ja, maar ook, uh, ben je katholiek of protestants? Of ik ben protestants. Uit Brabant? Ja, uit Braavond. Er zijn nog protestants in Brabant, Het bestaat nog. Daar worden jullie toch zwaar gediscrimineerd en onderdrukt? Oh nee joh, het was hartstikke gezellig. Brabant was hartstikke gezellig. Wij mogen elkaar allemaal geen probleem. Uh, maar je hebt ook andere opleidingen in Zwolle en in Utrecht. Waarom echt die keuze voor Ede? Uh, nou, het leek me wel leuk om een keer uh, ergens anders in Nederland te gaan. En nieuwe mensen te leren kennen en zo. Vandaag is 8 maart. Weet je welke dag dat is? Welke dag? Uh, maandag, dinsdag of hoe nee, Het is vandaag dinsdag 8 maart. Wat is het bijzondere aan deze dag? Wat, wat zei je? Internationale Vrouwendag. Hoe heet jij? Egbert. Oké, okay, Egbert, je weet het dus beter dan, hoe jij? Anne-Marie. Anne-Marie, het is wel een schande dat jij als jonge vrouw met zo'n overtuiging niet eens weet dat het vandaag Internationale Vrouwendag is. Is het zo belangrijk dan? Ja, dat is mijn vraag aan jou. Nou, ik vind het hier niet zo heel belangrijk hoor, maar... Waarom niet? Ja, waarom wel? Oké, okay, nou, wil jij er uitleggen waarom vandaag erg belangrijk is? Nou, er worden heel veel vrouwen blijkbaar gediscrimineerd nog steeds in uh, andere delen van de wereld. Ook in Nederland. Hoeveel uh, vrouwelijke hoge rechters zijn er bij de Hoge Raad? Ik heb geen idee. Hoeveel vrouwelijke uh, uh, ministers zijn er? Ik zou het niet weten. Wie zei drie? Ik dacht het, maar uh, ik weet het niet zeker. Uh, hoeveel vrouwen zijn uh, president of CEO van een beursgenoteerd bedrijf? Van een beursgenoteerd bedrijf? Ik weet niet hoeveel beursgenoteerde bedrijven er zijn, man. <laughs> ja, dus, En er zijn heel weinig vrouwen. Ja, maar het gaat toch om kwaliteit? Dus ja. of het nou een vrouw is of een man? Als mannen het beter doen, dan moeten die gewoon het top. Maar de mannen hebben een puinhoop ervan gemaakt bij die banken. Ze zijn allemaal failliet gegaan en de belastingcenten van de vrouw moest eraan te pas komen. Wie zegt dat het bij vrouwen niet gebeurd was dan? Nou, ik. Oké, okay, nou, dus Maar je... we kunnen het niet bewijzen, want vrouwen hebben dat mag niet. Nee, maar goed. Wat zei je? Op de CAE wel. Ja, op de CAE wel, want... wij hebben sinds kort een vrouwelijke, uh, ja, noem dat, directeur van de opleiding... Ja. En de CHE is al zeven keer op rij uitgeroepen tot de beste hogeschool, jongeman. Kijk, hoe meer vrouwen, hoe meer vreugde. Ja, maar dat, ja klopt niet, dat klopt niet helemaal. Want die vooral was dus zeven jaar lang een fanatieke man Peter Blokhuis. En die heeft ons aan de top gebracht, niet een vrouw. Die vrouw komt nou gewoon met de eerste strijken. Dat, okay, dat, dat, is het. dat is wel waar. Jongeman, jij, uh, wat zegt vrouwendag jou? Uh, niet zoveel. Je uh, stud, gaat journalistiek studeren. Wat is jouw droom? Wat wil je worden als je groot wordt? Uh, jij, ik ga jou opvolgen, volgen, denk ik. Je hebt weinig kans daartoe, want het wordt de vrouw mee opvolgen. Het liefst de zwarte vrouw. Oké, okay. nou, dan ben ik, uh, ben ik het niet. Sven Kokkelmans, positie zou je misschien kunnen overnemen. Nee, denk ik ook niet. Okay. Wanneer hebben jullie voor het laatste tentamen via Frode behaald? Je mag het anoniem zeggen. Vorige week. Vorige week. Welk vak? Nee, geen, nee. ik lieg. <lacht> <lacht> ik lieg. Nee, nee, nee, maar luister. Toe, uh, middelbare scholen en hogescholen moet je toch af en toe frauderen? Aan... Uh, ser serieus, we zitten hier tussen uh, gewoon een hele verzameling gereformeerd en ervormde... We zijn braaf, we gaan naar de kerk. Allemaal uitgezonden, niemand uitgezonderd. Het is gewoon één grote brave klins hier. Is niet waar, is niet waar. Uh, toetsvragen worden doorgemaild. Die, oh. die worden gejat en doorgemaild. Is, uh. dat, is dat fraude? Uh, nee, dat is solidariteit. Maar ik vind het fraude, want dat mag niet. Oh, ben dan... uh, en, en, en ben jij dat zo iemand die de lening gaat melden dat het gebeurd is? Nee, ik maak er handig gebruik van. <lacht> ja, <super> toch? <lacht> uh, uh, merken jullie dat jullie er last van hebben het slechte imago van de hogescholen? Nee, daar merk ik niks van. Nee, bij jou? Nee, niks. Nee. Maar jullie studeren. En hebben jullie dan zoiets als jullie al die verhalen hoog, horen over de hogeschool in Holland: dat jullie dan denken losers? Nee, ja, absoluut. Maar wees je, wees je eerlijk, eerlijk arm. Ja, tuurlijk wel. Ja, ja tuurlijk wel. Ik, heb, ik, ik zit hier omdat het de beste hogeschool is. Ik ben toevallig wel gereformeerd, maar ik zit hier niet vanwege om een christelijke achtergrond. En waar kom je vandaan? Ik kom van origine uit het Alblas. Huh, wat waar? Nou, dat is in de buurt van Rotterdam dus. Alblas en waar, ken ik wel. dorpje, je kent het. Oh. Tuurlijk ken ik het, ik weet alles. Ja, is dat zo? Ja. Maar... Weet je wat we gaan doen speciaal voor jou? Zeg het eens. Om jou nooit meer te laten vergeten dat vandaag Internationale Vrouwendag is, is hier Shaka Khan. Oh. Mevrouw Boender-Veenstra, u bent de nieuwe directrice hier. Het viel me wel op dat de dames niet eens weten... dat het Internationale Vrouwendag is. Ja, dat viel mij ook op. Uh, dat, is, uh, dat is jammer, zeker voor studentenjournalistiek, denk ik. Nou, het mag wel iets meer. En ja, het is gewoon jammer dat ze dat niet weten. Kunt u mij uitleggen? Ik vind het wel geweldig dat u in het onderwijs gaat... maar u was hoofdcommunicatie bij de publieke omroep. Ja. Uh, u zou in die omroepwereld, ik heb wat rondgevraagd... u schijnt heel goed geweest te zijn in wat nou, u deed. dank u wel. Uh, klopt het? Of was u zo waardeloos, zeg eerlijk? Nee, ik denk dat ik daar wel ook het... Uh, nou ja, het is lastig om van jezelf te zeggen dat je goed bent... maar ik denk inderdaad dat ik daar een aantal goede dingen gedaan heb. Dat absoluut. Nou, waarom gaat u dan niet door? Ik kan omroepdirecteur worden bij SBS of RTL of... Uh, hoe noemen we dat ding? Uh, de coördinator, netmanager. Ja, ja. Zijn de coördinator, netmanager... Ja, ik kies voor het onderwijs heel bewust. Dat, uh, uh, omdat ik vind dat daar iets van een ziel in zit. En omdat ik het belangrijk vind om jonge mensen, studenten... Uh, he, eigenwijs en gewoon helemaal met hun eigen talenten... daar een stukje op weg te helpen om hele goede vakmensen te worden. Want dat is het andere, dat ik het ook belangrijk vind... dat zowel voor communicatie als voor journalistiek... dat er echt hele, hele goede vakmensen komen. Mannen en vrouwen. Nu... Um... De NOS moet een nieuwe hoofdredacteur krijgen. Nog nooit in de geschiedenis was een vrouw hoofdredacteur van de NOS. We hebben daar een actie gestart, mevrouw Nos. We wilden vandaag weer de NOS in de uitzending hebben... om te vragen hoe het daarmee gaat. U weet hoe het werkt bij de NPO, de publieke omroep. Mm -hmm. Wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat de vrouw daar hoofdredacteur wordt? Ja, dat is het hele lastige. Dat, uh, ik vind het sowieso heel gek dat ze niet reageren. Dan denk ik, het zullen wel de mannen zijn die dat met elkaar bepalen. Klap. Want uh, wat dat betreft denk ik dat vrouwen net iets meer openstaan om ook het gesprek aan te gaan. Ja. Uh, ja, ik, ik weet niet wat je moet doen om daar echt doorheen te breken. Maar dat, vindt u dat het vrouw uh, uh, hoofdredacteur moet worden van de NOS? Ja, vind ik wel. En ik hoorde net ook van, ja, bijgebleken geschiktheid vind ik ook. Maar ik vind dat vrouwen net zo goed gebleken geschikt zijn als mannen. Dus in die zin zijn er gewoon hele goede, capabele vrouwen. En het wordt echt tijd dat die ook op dat soort posities komen. Wat, uh, wat was er nodig voor u? Want u heeft die carrière gemaakt in die communicatie... waar er toch vrij gedomineerd was door mannen. Hoe is het u wel gelukt? Uh, door mezelf te blijven, denk ik. Ik ben niet heel erg bezig met mannen-vrouwen. Met mannen-dingen of vrouwen-dingen. Maar ik ben wel heel erg mezelf. En dat merk ik ook dat als ik in een team kom waar alleen maar mannen zijn. Ik blijf wel mezelf. Ik ben wie ik ben. Ik ben Alma. Dat neem ik mee. Ik heb een bepaalde gedrevenheid. Ik uh, nou, noem het ambitieus. Uh, en dat neem ik mee. En ik zeg wel wat ik vind. Dat, uh... En gek genoeg wordt dat ook wel weer gewaardeerd door de mannen. Ze zijn het zelf misschien niet zo gewend. Maar ik merk, en daarom is het goed als er ook op zo'n hoofdredactie een vrouw zou komen. Ik merk dat zodra. Als vrouw dat doet, dat mannen daar ook in meegaan. Dus je bereikt echt wel iets in het veranderen van de sfeer. En bent u gehaald om directeur te worden hier van de academie voor journalistiek of hoe is dat gegaan? Nee, ik kreeg een, uh, een advertentie toegestuurd van een vriend van mij en die, dat had de titel van jouw functie staat in de krant. <laughs> dus ik dacht eerst iets over wat hoezo uh, hoofd communicatie bij de NPO, maar dat bleef de, bleek deze functie te zijn. Ja, en hij had groot gelijk. Dit is mij op het lijf geschreven. Maar u, u, hoe lang doet u het nu al? Uh, al, nou, wel al vijf weken of zo. Uh, ik ben 1 februari begonnen. En is het, uh, was het een zware overstap? Uh, nee, het was een hele soepele overstap. Maar het scheelt denk ik dat ik ooit eens, lang geleden, ook in het onderwijs gezeten heb. Weliswaar in het mbo. Maar in die zin is zeg maar, de taal van het onderwijs is mij, niet helemaal, is mij niet vreemd. En ook toen werkte ik heel erg vanuit die gedrevenheid en die passie. Uh, dat, dat miste ik wel bij de publieke omroep ook. Dat, ja. uh, dus wat dat betreft nou ja, is het voor mij ook wel een soort van een thuiskomen... dat je hier weer ziet, dat je met je collega's echt gaat om, eh, nou, om, die, om die studenten uiteindelijk met een diploma, maar meer nog dan dat, om ervoor te zorgen dat ze op een hele goede manier vakbekwaam en ook gewoon verantwoordelijkheid durven nemen in de maatschappij. Wat ik grappig vind, ik kreeg een mail van Sebastiaan en dan merk je hoe het als de jonge mannen en jonge vrouwen succesvol journalist willen worden, zullen, du zullen ze duidelijk nog iets aan hun algemene ontwikkeling moeten doen. Zoals weten wij wie de eerste Nederlandse studenten was in de 17e eeuw, meneer de Denijts? Ze kwam uit Harlem en studeerde okay. anderen andere in Utrecht bij Foetsius. Dat weet ik niet. U weet Is ik ook dat, niet. Wie was Arminius? Dat zou ik ook bij God niet weten, Barbara. Ar, Ar, als ze denkt de aan Letta Jacobs, denkt Barbara. En hebben ze van Abraham Kuyper gehoord? Ja, ik ja, ook wel, maar dat wel. was een man. Ja. Uh, de, de, de hogescholen. Het, die, ze hebben een heel slecht imago, terecht of onterecht. Nou, het is terecht dat een aantal scholen het heel slecht doen. Dus in die zin, dat is terecht dat dat een slecht imago heeft. Maar het is heel jammer dat het dan gelijk over alle hogescholen gaat. Maar kan dat van... zeggen alle mensen van Marokkaanse afkomst. Ook als er uh, uh, gestigmatiseerd wordt. Dus kom op, uh, uh, waar gaat het om? Uh, het, het gaat, kijk, als u kijkt naar de christelijke hogeschool Ede... Hoor je nooit rotzooi over. Nee, want we doen het ook gewoon goed. Ik bedoel, we zijn niet voor niks zeven keer... U zei het zelf ook in uw introductie... We zijn zeven keer op rij gekozen als beste hogeschool van Nederland. Dat doen ze studenten. Hè. Dat, zijn de, dat is de waardering die de studenten aan ons geven. Dat, mm. uh, en dat hoor je verder nergens. Ik bedoel, als het gaat over het hoger onderwijs... Wie zit er aan tafel bij Paul en Witteman? Dat is niet uh, mijn bestuursvoorzitter Kees Boelen... maar dan zit daar een Geer Dales omdat het daar slecht gaat. Dan denk ik, daar klopt iets niet. Ja, nee, dat, dat is een van de redenen dat we bij u zijn terechtgekomen. Nou, daarom, nee, heel nee. goed. Kijk, het was, we willen al lang in de buurt van Rob de Nijs zijn dat hij in de bus kan komen. <laughs> dus dat was een voordeel. Uh, uh, en, wa, wa, waarom, uh, Wat denkt u dat er nodig is? Want u, u, u zit ook in die communicatie. Als je kijkt naar uh, het beeld wat ik heb uh, in Holland en die andere hogescholen domineren, dat zijn molochen, waar bestuursvoorzitters meer verdienen dan de Balken en de norm. Uh, wat zou er moeten gebeuren en wat is het verschil met je? Nou, Ja, met Che weet ik niet zozeer, maar uh, als het gaat om Guevara in ieder geval, maar als ja. het gaat om de CHE, uh, dan is het verschil, uh, nee het is grappig genoeg, niet alleen de grote schaal is absoluut ook iets. Hè. Wij zijn in begrippen van de hogeschool, zijn wij een kleine hogeschool, uh, maar goed, er zitten wel meer dan 4000 studenten, dus dat is in Nederlandse begrippen al klein. Uh, maar wat wij vooral doen, is dat wij kijken... We zijn, we, we, de individuele uh, aandacht voor de studenten... dat staat bij ons echt hoog in het vaandel. Dus wij kennen alle studenten. We doen ook heel veel aan extra begeleiding. Dat wordt bij ons ook extra ingeroosterd. Dus dat kost geld. En ja, daarmee is dat toch een keuze die je als bestuur maakt. Hè. Bestuur en directie samen zouden ook op die grote scholen moeten kiezen... om echt die leerling centraal te stellen. En te zeggen van het gaat om zijn of haar leerproces. En dat betekent dat je daar dus individueel... ...veel aandacht aan moet besteden. Um, 0801121. we kunnen nog maar één beller erin laten. Dus uh, tenzij u een heel goede vraag heeft, die Suleyma doorspeelt aan me. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, twee, twee twee vragen. Ik heb aan de VU gestudeerd. Dat is een gereformeerde universiteit. En dat was veel schoolser dan dat linkse UvA. En daar was het anarchistischer. Is dat ook wat jullie hier hebben, dat jullie hier veel schoolser zijn... Dan uh, de andere hogescholen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat we schoolse zijn. Want bij ons wordt er ook juist heel veel met de beroepspraktijk gewerkt. Dus de studenten zijn ook veel weg. Het beroepenveld komt ook letterlijk hier. Mensen uit het veld komen hier. Er wordt ook hier heel veel met groepsopdrachten gewerkt. Maar het grote verschil is dat er bij ons altijd mensen zijn, docenten zijn, begeleiders zijn, die daarbij zitten. Niet om het schoolse systeem yes. te zijn, maar om de kinderen te zien. Om de studenten moet ik zeggen, maar om de studenten te zien en te zeggen: hey, dat hadden we bij de vuurwerkcolleges en hoorcolleges en bij die werkcolleges. Ja. Was het, en anders was ik nooit afgestudeerd. Nee. Ik heb niet de discipline ervoor. Wat verdient u trouwens zelf per jaar, bruto? Um, ik weet het... Uh, bruto, oh jeetje, ik ben heel slecht met dat soort dingen. Ik verdien minder dan bij de publieke omroep. Uh, uh, serieus? Ja, serieus. Ja, dat is een keuze. Ik verdien uh, uh, netto, weet ik het wel, want die bedragen ja. zie ik op een salaristrookje 500 euro... Uh, netto per maand. Dus dat is 6000 minder. minder in maar waarom een jaar. doet u dat? Want uh, zet u bovenaf onder de balken en de uh, no. Ik zit er ver onder. Ik zit op 3500 uh, of, nee, netto uh, per maand. En u bent, u bent dus, waarom gaat u 500 euro minder verdienen? Bent u gek? Uh, nee, ik ben gedreven. Ja, maar dan kunt u toch gedreven zijn met 1000 euro netto meer per maand? Ja, maar ik vind het belangrijk om mijn talenten hier ook, tot, uh, hier ook te laten zijn. Ik denk dat ik hier ook iets in kan bijdragen. Mevrouw Boender, dat geeft me extra echt zoveel meer En Als de publieke omroep me niet fors meer betaald had, was ik niet weggegaan bij BNN. Nou, daar zit u anders in elkaar dan ik. Maar dat geeft verder niks. Is dat misschien het verschil tussen mannen en vrouwen waarom vrouwen achterbleven in de emancipatie? Ja, nou, dat weet ik niet. Weet je, Ik denk dat ik op zich, dat zegt u zelf ook, van ik denk als ik naar mijn carrière kijk, dat ik op zich prima een carrière dat maak. Is waar. Dat, uh, en dat zie je Misschien niet terug in het salaristrookje, maar dat is voor mij secundair. Ik, kan het, ik, bedoel, ik heb een verantwoordelijkheid in mijn gezin, ik ben kostwinnaar. We kunnen het heel prima doen hiermee. En dan ga ik echt voor het geluk in mijn werk en het gevoel dat ik iets bijdraag in de maatschappij. Op Vrouwendag, wat ik erg leuk vind, en dat, dat mijn complimenten daarvoor. U bent moeder van twee kinderen, u bent uh, uh, bijna veertig en toch een mooie carrière gemaakt. Een heleboel vrouwen klagen dat het niet kan. Waarom lukt het u wel? Ja, weet ik niet. Nou, ik, dat is grappig. Ik heb er vrijdag met iemand een gesprek over gehad bij ons uh, hier op de school. Uh, en die vroeg mij dat ook. En ik had zoiets van, ja, ik heb geen succesformule. Maar in dat gesprek bleek wel dat ik één ding wel anders doe dan andere. Ik kan heel goed loslaten. Dus ik, ik, ben, eh, ik ben gedreven en ik kan een aantal dingen heel erg goed. Daar ben ik ook zeer, dat, dat hou ik ook wel vast. Maar ik heb bijvoorbeeld niet het idee dat ik mijn kinderen beter kan opvoeden... of dat ik beter kan koken, helemaal niet, dan mijn man of wat dan ook. Ik kook dus, ook beter dan mevrouw. ja. Ja, nee, dat doet mijn man absoluut ook. Dat... Uh, dus in die zin, en dat geldt ook voor de manier waarop je leiding geeft. En de manier waarop je gaat voor je doelen. Voor mij is het die plek op de horizon, dat visioen, daar ga ik voor. En de weg er naartoe is voor mij open. Weet u wie heel goed kan loslaten mijn eindredacteur Barbara van der Klis. Ja. Ze leest iets, ze bemoeit met iets. En dan gaat het. Al van zijn tijd is eigenlijk. Ja. <laughs> Saïda, ja, goedemorgen. Eens. Goedemorgen, Saida. Goedemorgen, Tim. Uh, wat ik wou zeggen, ik was verbaasd over dat uh, meisje. Ja. Uh, want wereldwijd hebben wij vrouwen maar 3% aan bezit. Dus er is nog heel wat te doen voor ons. 3% wat? Aan, aan bezittingen en zo. Dat hebben vrouwen wereldwijd. Aha, dus de vrouwen moeten meer geld en vermogen vergaren. Ja, wat, wat die mannen hebben verdoezeld waar het naartoe is, weet ik niet. <lacht> maar het is wel ergens, het is bij hun. En ja, wij, wij zijn eigenlijk ook nog wel met meer, geloof ik, op de wereld dan mannen... En we hebben maar zo weinig. Nee, ik, ik ben het, Saïda, ik ben het helemaal met je eens. Dat is wel grappig, want Rob Denees, goedemorgen. Welkom in de goedemorgen, bus. Goedemorgen, uh, uh, Als u vanavond zo optreden, ja. pas zaterdag bent u winstgoten, maar het is vrouwendag. Hebt u er dan een extra aandacht voor? Ik heb altijd uh, aandacht voor vrouwen. <lacht> <lacht> nee, maar los. Nee, ik heb nooit... Uh, ik heb het allemaal aangehoord, maar ik heb nooit uh, iets gehad van... oh, vrouwen, dit of zo. Ik, ik heb vrouwen altijd als gelijkwaardig. Dat was bij mij nooit een, een, een issue. Ja. Uh, ik, ik heb bewondering voor vrouwen, wat ze doen. Ze zijn, als ze, als ze ergens... Uh, in staan, dan, dan doen ze dat goed. Ja. Eh, maar ik denk daar verder nooit over na, want ik vind dat logisch. Ja. Eh, ik bedoel, ja, er, zijn, er moeten nou eenmaal vrouwen en mannen zijn. En eh, dat het zo cultureel eh, gestuurd vroeger zo was... dat vrouwen minder te, te vertellen hadden, vind ik, vind ik totale onzin. Ja. Gelukkig eh, komen we bij en dat het niet, niet snel genoeg gaat... Dat, dat ben ik met heel veel vrouwen eens. Maar wat, wat doen wij eraan, Prim? Uh... Ja, ja, ik doe, ik doe alles. Dat is wel Alma, mooi, wat doen de mannen eraan? Wat, wat is jouw herinnering aan Rob Denees? Want luisteraars, <laughs> er is iets heel grappigs aan de hand. Ik ben bij mijn kaasboer, dat is zo normaal een chagrijn Jan. En die zegt, Prim, iedere dinsdag luister ik, Rob Denees wordt u vrolijk. Ik ben bij oudere mensen, jongere mensen. Het is grappig, meneer Denees. U bent zo verankerd in de kanon van de Nederlandse samenleving. Want Alma... Ja, nee, dat klopt. Dat, vertel... uh, in mijn studententijd heb ik heel wat... Uh, wat eh, studentenwoningen gesausd met de cd van Rob Tenijs, die dan op de Piet stond. <stoot> Zelfs mijn eigen huis, waar mijn vader aan het helpen was, dus die kan je niet meer horen. Dat, eh, die nee, vond nee, het vreselijk ik op het ken, Ik ken dat, ja. <stoot> nee, maar, maar, maar, dat is grappig trouwens, ik kreeg um, Anna Maria van Schuurman, leefde van 1607 tot 1678, is 1634, maakte ze kennis met Fucius, professor in de theologie, en ze werden de eerste officieuze studenten van Nederland. En dat is en Arminus kreeg met Gomaris een dispuut over de uitleg van de eerste Bijbeldelen. Oh, de Bijbel, ja, ja. Ze volgen stichten later de Remonstrante Kerk. Je, zo leer je nog wat. Um, meneer Denees, um, ik, ik, ik vind het ontzettend leuk dat u in de bus bent. Uh, uh, u heeft, uh, welk liedje gaan we straks van u horen? Laten we daarmee beginnen. Uh, mijn beste vriendin, uh, en als je goed luistert naar de woorden, dan gaat het eigenlijk over dat soort vrouwen waar wij bewondering voor hebben en waar wij van houden. Ja, weet u wat? We gaan eerst het liedje draaien, maar dan kunnen we naar afloop nog iets heren. Uh, meneer Denees gaat hem zelf aankondigen. Wilt u hem aankondigen en dan staat Bart erin. Uh, dit is uh, oorspronkelijk geschreven door Billy Joel, mijn beste vriendin. Haar glimlach doden, haar ogen. Dingen die jij alleen gelooft in je dromen. Ze laat alleen dat zien wat jou aan haar bindt. Ze jokt als een kind, maar toch blijft ze mijn beste vriendin. Haar liefde verwacht, ze verleidt of verlaat je. je geeft haar je hart en ze lacht en verraadt je. Ze nam wat ik weggaf vanaf het begin. Als ah, ze steelt als een dief, maar toch blijft ze mijn beste vriendin. Oh, ze past niet op zichzelf en ze heeft alles. de hel. Ze wil echt wel trouw zijn, alleen aan zichzelf. Wil jij zoet, als hij zout, ze krijgt altijd haar zin. Geef jezelf maar de schuld, want ze blijft toch mijn beste vriendin. Alleen een gebaar voor ons gehoog te ijdel voor jou veel te snel. Je kan haar niet winnen, want jij bent haar spel. Veroordeel haar niet omdat ik haar vermin, maar ah, ze geeft niets om jou. Ze is meer dan een vrouw, ze is altijd de beste. Wat ik haar meer, ze is meer dan mijn vrouw, ze is altijd mijn beste. Kippenveld, meneer nee Dat laat ik u zien. En, en het is van de CD de regent voorbij. Ik wist het niet. Ik, ik, ik ben erg dankbaar aan uw manager, Frank, die dit lied suggereerde. Prachtig lied. Dankjewel. Hoe komt het dat het niet zo'n hit is geworden en niet zo bekend ja, dan, zouden, dan zouden alle 700 stukken die ik heb opgenomen <laughs> een hit... Dat kan... Dat, chronologisch kan het niet eens. Nee. Maar het is echt een prachtig lied. Nou luister, als de regen voorbij, he, de CD. Meneer De Frank Sinatra, bent u zo'n type? Want u gaat maar door, u blijft maar doorgaan. Uh, ik denk het wel, ja. Het, is, het lijkt mij heerlijk om in het harnas te sterven. Nog even niet natuurlijk. Het, het maar dat harnas is staat nu nog even in de kast. Zo. Op het <laughs> maar... podium zingend uh, eruit gaan. Dat is nog mooier natuurlijk. Ja, echt wel. Ja. En dan dat de mensen niet schrikken, maar dat ze zeggen van ja, dat was de bedoeling. Ah, ah, ah. Oh, ja. Mevrouw oh, Boendervindstra, wat kregen we nog van u te horen? Nou, heel veel hoop ik dat. Uh, ik bedoel, ik ben nog maar net begonnen. En het is wel dat vond ik wel mooi wat die jongen zei... van zeven jaar op rij. Dat is natuurlijk ja. ook aan anderen te danken. Dat, uh, en in die zin hoop ik gewoon daar een stokje in over te nemen... en weer hele mooie andere dingen ook weer neer te zetten. Met het veld, uh, onderwijs... Helpen uw contacten bij de NPO voor het feit... dat deze journalisten in Space straks maatjes krijgen? Uh, nou, dat... Uh, nee, dat denk ik niet. En dat hebben ze ook helemaal niet nodig. Want een ze gaan het helemaal mij, zelf redden. Old, old Girls Network, doet u het. U kunt in elk geval met Primetime. Hoeveel u wel sturen bij deze de belofte. Meneer de Denijs, goed, het was heerlijk u. dat u in de bus kwam. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep, waaronder heel veel vrouwen. Redactie Solema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek Bart Daatselaar Interredactie en regie. Een vrouw Barbara van der Klees. Zo meteen Jan van der Putten, de vrouwenliefhebber Felix Meurders met een gids.fm. Morgen ben ik er weer. Tot morgen. Namaste. Dag.